We beginnen met de tweede les van Pesach. Het is merkwaardig, ik zat net nieuw um, stond op het punt om de tweede les te gaan geven. En ik kreeg een. Het is nu. Maandagavond, um, de 3e. April. En het was in Europa op 8 's avonds. Het is nu ietsje later. En ik kreeg een e mailtje, e-mailtje van iemand van onze nachtcursisten. En. Ik was echt, ik vond het echt wonderlijk, wat hij schreef, want het is nog, niet, het is nog geen Pessig. Er zijn nog negen dagen te gaan, wij hebben ook niet gesproken op onze lessen over Pessig. En hij gaf gewoon, uh, ik zou zeggen in, de, in een versvorm, in de vorm van gebed, wat veel leek op op psalmen van David. Hij gaf de essentie van het werk wat wij doen en van Farao. En eigenlijk rijmt het helemaal met wat, met de les, met die beide lessen die ik nu geef voor Pesach. Dus wat ik nu, waar wij nu, waar wij nu mee bezig zijn in met de Sulaam met wat Baruch zegt en Jehoede zegt helemaal en Zoger dat hij dat allemaal verwoord en gebruik maakt van wat we leer, leerden in, in Zoger cetera. maar geweldig hoe het heel dat heeft het diep dat hij, hoe hij dat dieper vaart. Uh, ik zag direct dat we het kunnen gebruiken. We hebben iets als aspect van privacy, maar hier is het geweldig. Wat is privacy als het niet van hem is? Even min als iets wat ik geef is van mij, zo wat hij ook, mij even tussen, tussen zijn lippen, even, even na zijn zware dag, hij heeft geschreven, ook niet van hem komt. Maar, wij zien wel dat wij van dezelfde put putten. Van dezelfde put van het leven. En, dat is gewoon wonderlijk, dat geeft mij veel, enorm veel zin en kracht om verder te gaan. Omdat ik zie dat het werkt. Pagina 158. Sorry, 148. Neem ik wel. Koef mem hei. Wij waren gestopt uh, op die, in de eerste les uh, op de regel. De regel 93. En aan het einde van de les zei hij dat de stelling van de wijzen dat de mens moet in zichzelf inzien dat hij, heeft, dat hij geen mensen heeft in zijn hart En dan moet hij streven ernaar om is, om mens te zijn en geen dier en geen feeststuk. 93. Lachen, bederfkelal. Adam Margish at Smo Shihu Vashlimut De Hainu Hu Mitpalel Viernegentig Vehulomede Torah Kumakayem Mitzvot Verag Hu Hoshever שעלאווה להרבות בקמות 95 אבל אל איכות עבודה אין לו אל מאל יסתקל היות הוא חושב 30 הכל זה 90 hu-ose-leshem-shamayim 93 een van 93 tot 96 lachem baderach klal van daarom in het algemeen de mens voelt zichzelf dat hij dat hij in volmaak, volmaakt, ben, volmaakt is, in orde is. De hij hoe met paleel, dat wil zeggen, hij bidt, 94, we houden met Torah, en hij leert de Torah. Hoe mekajen met ze woord, en vervult de voorschriften, en hij denkt alleen, dat aan hem is nu nog om toenemen in hoeveelheid. Hij moet meer doen, gewoon, kan ook kan nog meer doen. 95. Awal al maar aan de kwaliteit van het werk, een lo, allemaal is dat hij, heeft hij niet nergens om, erant, om ernaar te kijken. Hij doet hoe geschijf, aangezien hij meent, beter gaat kool Natuurlijk dat hij dat allemaal doet in den naam van de Hemel. Uva Margish. Shehu vaal Khisaron Hainu Shamargish Ahtanehitak Ekshehu Mishokea Bahavat Smith Ve Ekshum Ruhak Minyan. השל השפייה, אין ניחנה ניחנה, אין זה שֶוַּמִּצַּת אָדָם, הלא, זה שֶוַּמִּצַּת הַתַּרְרוּת מִלְמָאָה, גְּאוֹנִי, שֶמִלְמָאָה 100 גְּדוּיּוֹ לֹא. את מצבו האמיתי איך שהוא מרוחק מהשם ולו רוצה 101, הונדרט אין עליו זאת אומרת בזמן שהאדם מרגיש את שיפלותו הוא צריך להאמין. 102 שזהה לו מצתה כдуשה וזה הוא חאין שקתוו אצל משה 103 ויצא אל אחוב ויער בסילו Waar is mitsri, make is ivri, Meachav. waar ki een is. 97. Uwahamoer Jotse, en in datgene het, wat gezegd is, van datgene wat, gez, wat gezegd is, komt uit Homteruit. Volgt dus. Shazer, Shadda, Margish, dat het feit dat de mens voelt, Shouhou, Waalchisarom, dat hij bezit, bezit van tekort is. Hainu, Shemargish, dat wil zeggen dat hij voelt 98. Echt, hoe me schokkeer, behavat smit, hoe hij verzonken is in de eigen liefde, dus in eigen belang. Waar echt, hoe me rochak en hoe hij fair is, minjan. De lehashpia van het aspect van. van het geven. 1,99 Ze waar met Adam dat kwam niet van de kant van de mens. Elles ze waar met zacht daaruit maar dat kwam van de kant van de opwekking van boven. Hij nu Shamilemala mala 100, lo, dat wil zeggen, dat van boven maakt men hem bekend, et maatzawoamiti zijn ware toestand. Ech schi humeru hak mersche, hu fair is he van de schepper wel roept zele hij betel 101 enlav en hij wenst niet, hij wenst niet om zichzelf weg te cijferen. voor hem. Zodat men dat wil zeggen. Basman Shah Adam Margish et schifloto. in de tijd wanneer de mens voelt zijn lachheid hu צרich hij moet geloven Honderd twee lo mitzat dusha dat dat kom behem van de kant van het Heilige. We zeggen ook dat een en Moshe. En dat is zoals lijkt op datgene wat zoals geschreven is bij Moshe 103. We het Zaïla en hij kwam uit bij zijn broeders. Vajar besievelt hem en hij zag hun in hun leid. Vajar is met en hij zag een man in Egyptische. Make is Evri slande man Hebreus. Mechav van zijn broeders. 104. Vajar. vair vair ki ein is allez zag en er is geen mens 105 over derakh avuda yesh farysh דף ק בזמן שייש לה בחינת משה אייניקר 106 בחינת בחינת תורה הו יחול לרעות איך יש מצרי הינו, הרצון לקבל לעצמו הונדר צייפן הוא אומר שהוא נקרא איש ועם הכוח הזה הנקרא בגינת תורה הוא 108. ראה שמאק את יש ייברי גיינו שאת שליברי יש ניקרא דafka שיאנו 109. אסא מסע דימא קלמר שיש ניקרא She wijzen, wijzen, is, him wijzen, wijzen, wijzen, wijzen, wijzen, wijzen, wijzen, wijzen, wijzen, wijzen, wijzen, wijzen, wijzen, wijzen, Ish mo. Bund. Wezehu mit'am Sheyesh Am. Sche je Bechinat moshe. Sche hof hinat. Reh mehemda. Reh mehemda. זה הכהס כן של הלויים של ערמייש chegou חינאת רואה את האמונה להכלל ישראל הכוח הזה מעורר דוונדרטין אז האדם ליראות את האמת שאַפָּם האדם לא יסיג vachinat vachinat ish Mikoya hundertin hundertfertin at smo vze vajar ki ein ish Zegoremlo Shivakesh lo shivakash mehashem shaiten lo emona waarom? Je alleen deze hoe jij wo, lidij bashem. Hier misschien wel. Heb ik eerst vertaal ik en dan misschien geef ik een kleine toelichting Ik geef weinig toelichting hier om te laten volgen, te laten proberen zelf je eigen ervaring op te op doen. Want ik merk dat het zie, zie aan de reactie soms zie ik, zie ik dat het al um, innerlijke instelling al is bij onze studenten. Met name wie hard aan zichzelf werkt wie een nachtstudie doet, en of Slavets, daar merk ik zeer, zeer sterk, dat er al, al feeling is, goede tuning is, zo zal ik stap voor stap minder, alleen maar kleine dingetjes, alleen richting geven, soms, maar niet, niet veel uitleg geven, maar soms is het wel nodig. 105 van 105 tot 115 is deze alinea. Wat jest le jest langs de weg van uh, het geestelijke werk eh uh, dient die men uit te leggen. Hier het voorzichtig. dat. dafka bazman, dafka bazman, sho jest la adam khinad Moshe. Yaish Kijk nou wat je zegt. Juist in, dit, juist in de tijd, wanneer bij de mens aspect Moshe is. En wat is dat? Hanikra, dat 106, wien Torah heet. En Torah is gegeven. Hoe je holier oot, dan kan hij zien. Ech is mitsri, hu, een man, egyptische, hainu, dat wil zeggen, voor, her goed keken, haratson de, de wens om voor zichzelf te ontvangen, 107. Homer zegt, shehuni kra dat hij he heet is mens we ihm ha kohoze nikra en dus a ah, bedoelt dat hij he heet is dus de mens die al uh, in zichzelf al de die, die Egyptenaar dat wil zeggen, die wens voor zichzelf om te ontvangen al onder oog kan zien, die heet is, die heet mens, zoals moshe in elke mens. We in Hakouya gehazé, anikra of hinatora, en met die kracht die die heet, die met die kracht van, uh, dus die heet. Uh, Torah, hu 108, Roe -eh, hij ziet die mens of zoals Moshe, de kracht in de mens, die daarmee overeenkomt. Zie -eh, die ziet, is dat dat hij slat De, de mens de mens Ivri de mens Hebreeër haynu dat wil zeggen dat bij die Hebreeër is de mens heet Davka juist She eeno 109 O se ma se Niet. Die niet de daad van een feeststuk doet. Als feeststuk, dus als dier. Klom is niet dat wil zeggen. Dat men, mens, mensch, de mens, de mens, heet. Ze tamesh, die, dat is hem, die geen gebruik maakt, in haar van de wensen 110, ze van feedir. We zesje en dat is wat geschreven staat, citaat uit de Torah. Waar hij een is, en hij zag dat er geen mens is, hou nu, dat afpaam lot heeft ze me menu 111 is micojaatsmo. Kijk naar kijk naar deze. Dat wil zeggen, dat nog nooit kwam van hem. 111, 111, de mens uit zijn eigen kracht. Punt. We zeggen met de arm, en dat komt, dat is op de reden, dat bij, mens, dat bij de mens, dat bij de mens, het zegt niet, dat bij de mens bestaat aspect Moshe. Zie je wat je zegt? Straks geef ik een commentaar. Bij de mens zegt hij niet bij een Jood. Bij de mens, elke mens heeft aspect Moshe. Schouwkinatu Reya Mehemna. Dat dit aspect is van Reya Mehemna is een uh, armes voor uh, Waarlijk. trouwe diener, trouwe uh, herder het. Feyherderussen. Shehu, is dat tussen hakjes, heeft die de vertaling. Shehoefgenatroe, dat is de aspect van hoeder, hoeder maar hoeder, etemonale, reclame is dat die hoeder van het geloof van. Het gemeenschappelijke van Israël. Van gemeenschap van Israël, kan ook zo zeggen. Zie je wat die Moshe is? Dat is de in ieder. Straks. Hakoe hazem deze kracht, Meurer, uh, opwekt, de, wekt de mens op. 113. Lirot het met, om de waarheid te zien. Sheafpaam lo finat ish dat nog nooit de mens bevatte of bereikte aspect mensch, de mensch, mikoech 114 atzmo door zijn eigen kracht. We zesje katuf, en dat is wat geschreven staat, 114 uh, citaat, waar jaar een is, en hij zag dat er geen mens mens is. Ze hem remlo en dat veroorzak bij hem, dat hij dat hij zou verzoeken de schepper, dat ten lo dat hij hem dat hij hem zal geven, 115. Wanneer de het aspect geloof in de schepper, zal hij dat daardoor hoe jawool in de entwikkeling van Hashem, dat daardoor hij zou komen tot samenvloeiing met de schepper. 115. Misschien een kleine toelichting. staat in de Torah dat Moshe kwam naar buiten uit het paleis? Want Moshe groeide op in het paleis van de farao. Elke mens die opgroeit zijn kinderjaren, totdat die, totdat het puntje in zijn hart begint in hem te spreken, groeit op in Egypte. En niet alleen in Egypte, ook, maar ook juist in de in het epicentrum van Egypte, in de, echt in, de, in het paleis van de liefde voor zichzelf. Maar er komt een dag dat de mens uit het paleis vertrekt en dan heet die Moshe. Moshe wilde ik het uittrekken. Uh, en dan kom je naar buiten uit het paleis. En er staat in het oor, het eerste wat hij zag: hij zag het leed van zijn broeders. Hij zag dan, Moshe zag andere van zijn wensen in zichzelf, die lijden onder de heerschappij van onreine krachten, van lichamelijke, dierlijke wensen in de mens. En hij zag dan hoe uh, Egyptenaar sloeg een mens zich, een mens Egyptenaar sloeg een mens een mens. Sloeg een, men, sloeg een, Hebraïer, een mens een mens Hebraïer hij zag voor het eerst dat de strijd tussen die twee eerst de eerste mens verbleef in het paleis dat betekent Helemaal ingenomen is door zijn eigen liefde. Uh, vervolgens de volgende stap, de stap is dat hij gaat uit dat paleis. Dat er iets in zijn hart, het puntje wakker wordt. En hij ziet dan leed van zijn eigen uh, onderdrukking. Hij ziet dat ook in zichzelf, dat die Egyptenaar in hem slaat zijn Ivri. zijn Hebreer in zichzelf, in, in hem. Hem die Torah wil naleven en die wil geven. En dat is Moshe in de mens. En Egyptenaar is. dat. liefde voor zichzelf. En we zullen zien dat hij he heeft die Egyptenaar gedood Hij keek naar links en hij keek naar rechts. En hij he doodde hem. Wat betekent hij keek naar links en hij keek naar rechts? Hij maakte de middellijn. Hij maakte werk staat het geschreven, hij keek naar links en keek naar rechts en hij zag er geen mens was nog naar links, nog links, nog rechts en hij sloeg hem en hij doodde hem betekent hij overwon dat in zichzelf en toch moest hij vluchten want de kracht nog had hij nog niet om hem echt te overwinnen het was nog alleen maar tzimtzum. Hij doodde, als het ware is die Egyptenaren zichzelf, hij maakte tzimtzum. En hij vluchtte in de woestijn. Moshe. En maar het is niet genoeg. Alleen tzimtzum maken. Hij ging daar in de woestijn, hij moest daar ook 40 jaar verleden in de Oeste, natuurlijk werd hij aan zichzelf en daarna vervolgens uh, kwam bij hem de schepper weer aangewakkerd werd door de hogere kracht en riep hem om terug te komen naar Egypte. Maar dan, om betekent dan, hij vluchtte dus van Egypte hij doodde de Egypte, hij maakte Tsimtzum, en hij kwam boven de parsa, als embryo, en na krachten opgedaan te hebben, toen werd hij geroepen om terug te keren naar Egypte, om de krachten op te brengen, om via de middellijn, eh, eh, onder de parsa, licht te brengen, samen met de schepper, alleen kon hij, kon hij dat absoluut niet. Waarom? Alleen, had hij in zichzelf alleen de altruïstische kracht van chassadim. Kan je met chassadim iets aanrichten onder de parsa, waar onstuimige krachten van onreine krachten, van Sitra agra ook, uh, loeren, om de heiligheid van de mens, van de heiligheid van de mens, gebruik te maken? Natuurlijk niet. Dus hij moest samen met de schepper zeggen tegen hem, kom, ik ga samen met jou. Ik zal je helpen. Dat betekent, jij doet geset, jij hebt de kracht, de kracht van geset, en ik doe de gogma. De kracht van de gogma en door ons samen ik kom dan in jou en jij gaat mij in jezelf opnemen en geen en alleen dat zou de kracht van faro van eigen liefde van het wens om de gochmannen zichzelf toe te trekken om de schepper voor zichzelf te gebruiken, te zeggen, wie is de schepper? Ik ben de schepper. Dus de onderste zegt, ziet er de graag gezegd als het ware dat. Maar, samen zullen wij, de, samen zullen wij de, het volk Israël, de vonken van heiligheid, zullen wij die uit het mengsel van Egypte, waar zij, van dat Citra Achra, van de onreine krachten waar zij verbleven, die vonken van licht, Israël, dat ik zal zij eruit halen uit Egypte, waar naartoe boven de Parsa. Daar komt geen uh, Citra agra te pas want daar, daar valt haar niets te behalen. En dan, dat is dan het niemandsland, waar de Torah werd gegeven, ook boven de parsa. En daar, dat is dan uitkomst uit Egypte. Het optrekken van die krachten, dus van boven de kracht van Moshe, die al naar boven, boven de Parsa kwam, en die heeft, maakte Zivouk daar, hij verzorgde daar, die, die zorgde daar voor Zivouk, tussen Abouwim, en van boven, dus de schepper gaf hem dan het licht, Gochma in hem, en samen met hem, eh, kwamen er naar beneden, onder de palsa, Dien tien dienstveroot van Gochma, Ingebed in chassadim. En dat was natuurlijk onder de Parsa een geweldige klap. En uh, plaag. Ten aanzien van Farao. Tien zwerot tien plagen. Aan Farao. Waardoor hij de veld, de, het veld moest ruimen. Dat is een beetje in het kort. Wat aspect Moshe is. Genoeg. Hundert zestien. Ulam. La harsha adam zochet lefchinat imuna. Adain einze shlimut. Hagam. 107 Шкварник ра. Beginaat ish Velo weima. Aval Adam tsarihly lizakot. Li vkhinat 118 Torah Gamken. Shedavka Ari dei torah Adam ba, wešlibu to. Kihadam, Lehagia, Hunert Neikentin, Lefhinat, Oraita, Vekadošboru, V Israel, Had-Ihu, ze Nikra, Bhinat, Medaber. 22 כמו שקתוו אצל משה שאמר ויוםר משה אל ה' ביהודי לא יש דווрим 21 אנכי פונט אז דרכה ודה Schijnt dat shelo een spreek van 120 Ish 120 is? Een labuurt van is? is? is? 146 en bovenaan hebben we de regel 132 nee 123 sorry 123 staat hier slecht aangegeven 123 beginaat Torah sedavka midaber, medaber shuhufgenat Torah nifkan 124 leslimut we keren terug naar de pagina vorige pagina 145 de regel 116 Ulam leacharsh harsha Adam zo helif Maar, echter. Nadat nou de mens aspect geloof waardig wordt, ata in een schlimut, is dat nog geen volmaaktheid. Zeer belangrijk nu te luisteren. dat is nog geen volmaaktheid. Geloof is nog geen volmaaktheid. Goed luisteren. Hagam, 117, Kra vginat is, Ondanks het feit, Dat hij al heet aspect is, Mens. velov hij maar, En niet een, een feeststuk. Aan Adam damt er maar erg belangrijk nu, maar de mens dient nog dient waardig te zijn. Aspect 118 Torah. Dus ook een stukje wijsheid. Gamken ook. Ik zal zo een beetje uitleggen. sedavka al idea Torah dat juist door middel van de Torah. Adam ba lishlimuto de mens komt tot zijn volmaaktheid. ki Adam tsarich lagia, want de mens dient te komen 119 lefgenaat tot het aspect en dan staat het tussen aanhalingstekens oraita vakadosh ve Israel Torah en de schepper en Israël had Ihu is één. Een. Kom eens op. Gezenikra vhinat medaber, want dat heet aspect sprekende. Van vier natuur weten we, sprekende. 120. Kmoshe katoe, wetzel moshe, zoals geschreven staat, bij moshe. Ja? Shemar that that that the skeepers say that that he say the in the Torah. Sorry, Shelmar that the Torah say. What's that pasuk, verse in the Torah? Vayomer Moshe El Shem and Moshe say, take the skeeper. Be adoni. I'll she believe my ear. Lo ish dwarim anochi ik ben geen mens van woorden. Dus toen de schepper hem aansprak om, om hem te sturen naar Egypte, zei hij, nee, ik ben geen spraak, ik, ben, ik kan niet spreken. Gaan zo even. Dit Punt. 121. En derge wat daar langs de weg van het geestelijke werk valt dit te moeten uit te leggen. Ze Shalom aspik, want hij verzocht Shalom aspik ze hoe kwaar is. Dat hij het is niet genoeg, het is niet voldoende. Het, was niet dat hij, het is niet voldoende dat hij al aspect mens is. 122. Dus dat hij alleen dat hij geloof heeft. Het is niet genoeg. Let op. hu rotselig Jod is Dwarim. Maar dat hij wenst te zijn. Mens van woorden. Oké. Okay. Hainur, is Keli jood met dat wil zeggen dat hij waardig zou zijn om, om sprekende, tot sprekende te behoren. Zeer belangrijk. De volgende pagina, 123. Hanikra, vigena Torah, dat heet aspect Torah. Shedavka vigenat medaber, dat juist aspect van Rekende. Shehoof Hina Torah, dat aspect Torah is, Nifhan geacht wordt, 124, Leslimut, wordt geacht tot als volmaaktheid. Erg belangrijk hier wat dit staat. Dus eerst de mens is dan iemand die al, die al boven zijn verstand gaat, en die geloof aan de dag brengt. Het is geweldig. En hij gaat boven zijn dierlijke verlangens, en, maar dat is nog niet genoeg. Want het is niet genoeg voor. Want de mens, we weten wel, de mens loopt op twee voeten. De mens is geboren om twee krachten in zichzelf te hebben. Eén is niet genoeg. Geloof, geloof is alleen maar de voorwaarde. is de eerste fase van te komen tot volmaaktheid. Het is nog geen volmaaktheid. Tijdelijk. Geloof is, door geloof de mens verkrijgt uh, chassadim geweldig maar het is nog het stadium van correctie daarmee is nog het scheppingsplan door die mens nog niet, in vol, niet volbracht niet, volbra, niet volbracht wordt volbracht is pas wanneer de mens zichzelf opwerkt dat die ook chokma in zijn chassadim kan uh, laten inbedden. En dat is de Torah. De Torah in. De, de Torah is dan die nodige chokma wijsheid, die de mens dan in zijn chassadim laat inbedden. Probeer het te herhalen, probeer het erg goed in je laten in inkomen of indringen in jezelf. Wat ik, wat ik net gezegd had, wat hij had gezegd en wat ik heb, wat hem anders een beetje dat een beetje aan met andere woorden had gezegd. Shedavka of Gina Medaber, dat juist de, de sprekende, dus dat is spreken, door spreken komen wij tot eh, uh, Kogma. En daar worden mensen dan volmaakt. Vandaar dat het ook uh, een leer voor ons allemaal. Dat wij moeten dat ook wat wij leren, moeten we doorgeven. Alleen luisteren, alleen geloof opbrengen, Dat is alleen maar de eerste fase. Maar het doel is natuurlijk volmaaktheid. En volmaaktheid is niet alleen maar leren en ontvangen maar ook doorgeven want dat is de volmaaktheid ook ik was ook hetzelfde ik had gezegd wat moet ik doen ik heb geen, kan geen wo twee woorden met elkaar aan elkaar knoppen en toch moest ik het doen dus geven dus eerst, de eerste fase. Geloof, zie dat, emona. Geloof is dan, wat wij noemen dan, kilim. Kli. Om daarin, zoals we hebben geleerd in de eerste les van Pesach. Dat is de kli. Ook van boven wordt hier jou, bij jou kli gemaakt. Maar jij moet het wensen. De eerste aanzet van jou moet komen. Dus, in de eerste fase... En mona betekent dat jij laat jezelf ontvankelijk maken, waardoor van boven men in jou kilim maakt. Opdat daarin de Chogma zou binnenkomen, de Torah, anders kunnen we de Torah niet ervaren. Niet smaken. Dus geloof is de absolute no, noodzakelijke, het geloof. Zonder het geloof komt geen Torah binnen. Het Torah wordt als het ware en gif, en niet leven en Geloof is, het geloof is absoluut noodzakelijk, want dan is kan je, waar kan je dan die, waar kan je dan die, al het goede in jezelf dan plaatsen, als je geen geloof heeft. Absoluut onmogelijk, we hebben ook geleerd, van, in de eerste les, probeer het deze, twee lessen in jezelf door te dringen, Herhaal dat, uh, alles op alles zetten, verlangen er naar, vragen om hulp, en juist in die dagen van Pesach, want het is een unieke gelegenheid in een jaar cyclus van correcties, wanneer alles een zeer wel, welwillend momenten zijn van boven die jij die klaar staan om jou een, een helpende hand te geven en jou een ruk te maken geven aan jou voor aan ons allemaal, aan iedereen van ons om een geweldig ruk te maken naar de vrijheid bevrijding uh, en volmaaktheid bevrijding van farao en de zijnen. 125 Ulam לורי שקאר שאב שבאודה יש איניאן ימין שחו אהפרח מאשמול פונט קלאמר 126 כמו שבדרח אסמול מאשאה אדם רואע יוטר Chisaron het Huyoter Hoe 127? Hoe Meshubach mechubach? Mitaam. nikra. Kli. Umi meela. Chisaron. Gadol. Nikra. Kli gadol. 128. אותו דבר הוא בדרך ודרך ימין היינו כל כמה שהאדם מרגיש עצמו ליותר שלם יש לו אוכלי יותר גדול זאת אומרת כמו שבזמן שהאדם רואה מלה 130 חיסרוןות בו יחול לאת תפילה יותר גדולה מיהדמ שאין הולכה באל 131 חיסרון ולכן התפילה שלו ie locholkach meumak Meomek halef vidafka hachisaron kovat 132 shiur atvila dit is that is een absoluut geweldige alinea hier zit alles nogmaals absoluut ik heb geen woorden wat hier allemaal staat deze alinea graag dat jij, het, ik vraag jou doe dat wat ik zeg en niet vragen en niet eh, ja, mee, ja, mee, geen twijfels deze linie maken, zet het ook hem in absolute in, uh, in omleen hem kadertje maakt telkens zet het op de, op de plaats dat jij hem regelmatig onder ogen kan zien en lezen het is voor altijd geld, geldig natuurlijk, komt er een moment wanneer je, uh, wanneer je dat allemaal vanzelf zal gaan, dat, dat het in jou zelf zal gaan borrelen, het leven en alles, maar zet hem nu echt, wat ik zeg jou doe het al, en leer dat, telkens lees dat, maak eens in je eigen woorden uh, zet hem in je eigen woorden maar, dat moet jouw gebed zijn Elke dag, of voordat je gebed uitspreekt, of voor wat dan ook, zeg dat, kijk naar deze alinea. 125. Olam is scourg, maar niet te vergeten. We moeten niet vergeten. Shabbabodajus in Jan Jamin, dat in het geestelijke werk bestaat aspect rechter, rechts of rechter alleen. Rechts. Je even smol dat het tegenovergestelde is van links. Punt klomar. Dat wil zeggen 126. net zo eveneens, net zo als uh, in de weg van de linkerlijn. Of net zoals. Uh, gebruikelijk voor de linker links wat is links maar <mars> <mars> shadamro e yoter gisaronats etzlo hu yoter <mars> meshubach <mars> hoe meer <mars> de mens <mars> ziet kijk nou erg belangrijk nu hoe meer de mens <mars> ziet in zichzelf Chisaron, gebrek hu yoter meshubach hu hoe prezentzwaardig is hij? Let op. Mitte Amscher Chisaron nikra kli omdat om de reden dat Chisaron uh, gebrek heet kli om je en, en vanzelfsprekend is automatisch is het. Gisaron gadol, nikra, de grote gisaron, Een grote gisaron, grote tekort. Heet, betekent, kli, gadol, een, groter, een grotere, een grotere kli. Hoe groter gisaron, hoe grotere kli is. 128, 128. Kijk nou verder. Geweldig wat, wij, wat, wat, wat, wat belangrijk is. Oto da hu baderakh yamin precies hetzelfde is van de kant van de rechterkant kijk nou goed Zotomere, dat wil zeggen k'mo basman net zo als in de tijd shahadam roesh hu male chisronot net zo als in de tijd wanneer de mens ziet dat hij vol is van 130 gebrekend gebreken chisronot hu yakholl latet tefila juter gdola, kan hij dan de grotere, het grotere gebed doen? Ja? Mehadam, groter gebed doen. Mehadam, ze enkel al gisteron. Dat een groter gebed kan doen dan de andere mens die minder, die niet zo groot, grote gisteron heeft. Die niet zo groot gebrek heeft. We lachen, 131. En vandaar dat zijn gebed. Hij locholka En dan vandaar dat het gebed van de tweede mens, een tweede andere mens. die een kleiner of een kleiner uh, gebrek, gebrek heeft, kleiner, kleinere gissaron heeft. dat zijn van die mens is het gebed het zal niet zo zal niet zo uh, geweldig zijn dat niet zo, uit, niet zo sterk uit de diepte van zijn hart komen als bij die andere die, die een geweldig, die grotere grotere heeft we dafka chisaron kovat 132 shiur en met name zie je dat en met name juist de Gisaron bepaalt de mate 132, de mate van het gebed kijk nou goed en de volgende is aanvullende uh, alinea over de rechterlijn duidelijk linkerlijn Link De linkerlijn is om zoveel mogelijk jouw gisteroon te laten toenemen, dus het gebrek, terwijl je natuurlijk jouw best doet natuurlijk, niet dat jij dan uh, slecht gedraagt uh, jezelf en alleen zondigt, dan is een, is een, dan is een, een nare gebrek, nare gebreken, jezelf uh, stelt je onder de vuur, maar als je werkt aan jezelf, als je wil graag geven, en daar heb je, verzet van je lichaam etc. dan, als je dan ziet en maakt jouw gebrek, maakt jouw tekort ziet jouw tekort steeds dieper en dieper en dieper dan kan je een grotere twila geven een groter gebed geven en heb je dan daardoor ook grotere klie en dan ben je dan potentieel meer geschikt, meer geschikt dan anderen meer geschikt word je dan daardoor voor de vulling, wat we hebben allemaal geleerd. 133. kmochen khmochen derekhayamin, shadikra, shadam zerich, lehargish, shiyesh, shlimut, hu gam. 134. Ken בשיעור שהוא מרגיש שלימות בשיעור זה הוא יכול לתת תודה להשם 100%. כלומר שהשלימות שבו האדם נמניסה זה קובע את שיעור התודה להשם לכן 136 מותל על אדם לראות 8 סות איך לראות שיש לו שלומוט ולאהם הדם 137 סליח צריך לראות שהשלימות שלו לא יהיה בנוי על בסיס של שקר פונט ויש לשאול הונדרט אךטנדרטח אם האדם רואה שאין לו שום צורך לרוחניות we hoe Meshuka Bahawad 139. We een hoe Yahoo, maar letsmo, ze mo. lo. Ook deze linie, geweldig, dat is dan over de rechterlijn. Ook geweldige linie. Belangrijk, want wij lopen op twee voeten. 133, dus die van 133 tot 139. Kmochen derga amin, zo ook langs de weg van de rechterkant, rechts. Shenikra dat heet, Shadam adam, sarich, is dat de mens dient te voelen, she moet, dat er is volmaaktheid. Hugam 134, hugam ken. Beschouw ze hoe magisch Dat is ook zo hier ook zegt hij. Beschouw ze hoe in die mate waarin hij volmaaktheid voelt. Beschouw ze hoe je hollat het tot dala In dezelfde mate kan hij dan prijs geven aan de schepper, lof zeggen prijs zeggen aan de schepper. Kijk goed, let goed op hier. Hier zit alles. 135. maar. dat wil zeggen. Schaasleim utsche bo, schaas Adam Dat de volmachtheid waarin de mens zich bevindt. ze weeë et shiura tu da. Las hem dat bepaalt de mate van de prijs aan de schepper lof en prijs aan de schepper, punt lachen 136 Muttal alle Adam het is opgelegd op de mens Lerot het zot, om alle eigenlijk adviezen te vragen maar betekent om alles op alles, alles op alles te, te doen. Echt om te kijken, om te kijken, echt leer uit, om te kijken op welke manier, hoe kan hij slimmoed bereiken, de toestand van slimmoed, de, de toestand, de toestand, van, van volmaaktheid. Ik zal het zo even vertellen. Ulam. Echter, Hadam 137, zerig lerot. Echter, de mens dient te zien, Shaslimut shilo schelo, loyje van u, dat zijn volmachtheid niet opgebouwd zal zijn, Albasis basisch op basis van sheker van leugen. Punt. We jesli en, en, en er opkoop, en er komt een vraag op. 138. Ima adam roeche ein lo shum zorg la Als de mens ziet dat hij absoluut geen behoefte aan het geestelijke heeft, wehomo shukea, wehomo shukea ba hava adsmid. En hij is verzonken in zijn eigen liefde in zijn eigen belang 139 hoe kan hij dan zeggen tegen zichzelf dat hij volmachtheid heeft dat is hem 133 tot 139 belangrijke linie, die twee linies behelzen dus die twee, die twee lijnen links en rechts wat is, betekent dat rechts betekent dat je absoluut los jezelf laat, laat van de linkerlijn jij was net een linkerlijn je had een enorme gebrek je had geweldige tekorten ervaren je voelt dat je absoluut niet in staat bent om iets maar te geven maar dan als je gaat naar rechts, als je gaat dan gaat het schepper prijzen als je gaat dan de schepper prijzen, je moet ook in de linkshoek zitten, je moet Torah leren, je moet andere dingen doen. maar wanneer je, wanneer je naar rechts komt, dan prees je de schepper, niet alleen met woorden, je kan het ook prijzen gewoon met je houding, door niets te zeggen, door allemaal net als gewoon zitten, gewoon zonder enige beweging te maken van binnen, volmaakt met hem, Overeenkomen, samenvloeien met Hem, zichzelf volledig overgeven aan Hem. Hoe meer jij dat doet, hoe meer jij in staat bent om die intentie van binnen op te, op te uh, bouwen naar, uh, op, aan de dag te leggen, hoe meer jij Hem dan prijst, zelfs zonder mond op te, open te maken. Laat staan dat jij nog ook zegt, ook met je, met je lippen en daarmee ga je dan uh, kom je tot slimmoed je trekt jezelf naar rechts uiterst rechts en dan heb je, ben je ook heb je links heb je absoluut zoveel mogelijk naar links gekomen dat jij voelde dat jij niets in staat bent te doen zonder hulp van de schepper en toen kon je, was je wel in staat om gebed die het, het juiste, waarlijke gebed te doen. Dus links doe je gebed, nogmaals, zie je, zie je hier wat het hier staat, als je in de linker bent, dan doe je gebed, want daar is het beste moment om gebed uit te spreken. Waarom? Jij voelt tekort. Jij voelt maximaal tekort, dan is het een goede plaats om, om gebed uit te spreken. Wanneer je in rechts bent, dan voel je volmaakt, hoe kan je dan gebed uitspreken, wanneer je volmaakt voelt jezelf, dan kan jij prijzen de schepper, en daarmee ook, ga je ook een licht ontvangen, en ook kilim uitbreiden, in rechts, in, als je in de rechterlijn bent, dan, dan vergroot je jouw kilim van, kabal, van, van uh, geven, dus van de boven de parsa, wat de jou is, dus het bovenstuk van jouw kilim, jij vergroot, verruimt door je vrezen. En als je in de linkerlijn bent, gebruik dan ook die linkerlijn. Dan door gebed uit te spreken, worden bij jou dan ook de kilim van Kabbalah. Van onder de parsa worden ze dan ook verruimd en vergroot. Daarbij kunnen wij. Echt van twee waletjes eten in het geestelijke voor het goede. Voor het goede kan het wel. 140. Kodem kool, Jeslanu leachaschief, eta akerser, se im habore. Klamar. שהאדם 141 אין אפרטח צריך להאמין שהמצב שהאדם מרגיש שהוא ריקן וחוסר כל כלומר שהוא הונדרט טוין מרגיש שאין Ата шум цорых Ларуханиют Агаргаша зо Ни Натанло Туд Ки ваофен офен Гудерт Клали Адам до эге Альма Шехасерло Ve no do egg alma she ino khserlo Im ken yeshlish ol 144 Mi natalo akhsav shede egg shede egg alma shelo ועצובה היא 145 שבאמת יש לו רצון פנימי שכן חסר לו יתקרוות להשם אלא החיסרון הזה 145 עוד לא מגולה אצלו vet shiur gadol ad she yello zorech lechapes eitzot ech hundert zeif en lemale et Hisaron Velachen adam tsarih. lismoach wazhe al kolpanim yesh lo Isaron 148 al ruchaniyud ma sche imken sha'aranashim ein lahem bichlal shum inyan im ruchaniyud ook dat is weer een geweldige zaak, want hij stelde onze vraag, kom, eerst vertalen. ik 140. Kodem kool, jesh lanule, shiv et hakeshers, lano ima imabore. Kijk nou hier. Dus nogmaals, hij zei dat hoe kan een mens dan volmaaktheid hebben wanneer hij dan ziet dat hij dat, hij niet, dat, hij dat, niet, dat, hij dat niet heeft? Ja? Moet hij dan liegen? Kijk nou wat hij zegt. Voor alles dienen wij uh, relevantie toekennen aan de verbondenheid die wij met de schepper heb, re, hebben maar dat wil zeggen shahadan 141 Lamin dat de mens dient te geloven Shehematsav, Shehadam Margish, dat dit toestand, dat de mens voelt, Shehu Reikan, we kol dat hij and is, en dat hem, dat hem in alles ontbreekt. Klomaar, dat wil zeggen, Shehu 142, Margish, ein Belibo Ata dat in zijn hart is nu absoluut geen behoefte in het, geestel, in het geestelijke. Aar gashas zo, lo. Dat is belangrijk. Hij zegt zo: dit gevoel, wie wie geeft hem hem, wie gaf hem dat gevoel? Wie heeft dan dat gevoel gegeven? En dat is belangrijk wat hij ons zegt. Punt. Kiba Oven 143, Klali, want, in het algemeen, Hadam doeg al maarshe de mens zorgen zich maakt over datgene wat bij hem ontbreekt. We al en mag zich geen zorgen over datgene wat hem niet ontbreekt hem ken als het zo is 144 en sluitzorg dan valt het dan, dien, dan, dan komt er een vraag bij ons op Mina na lo wie heeft hem nu gegeven? Shiddaige, dat hij zou dan um, zorgen zich maken over datgene wat bij hem niet ontbreekt. Punt. Waatshuwahi. En het antwoord is 145 ze met je slorat zo'n hij heeft een innerlijke wens in werkelijkheid hij heeft een waar, in waarheid heeft een innerlijke wens van de innerlijke mensen ja. het karwoed dat ontbreekt het hem toch wel of te schiet hij dan in de nabijheid van de schepper. dit Chisaron, deze Chisaron, 146, od lo megula adslo, beschiurgatur, is bij hem nog niet geopenbaard, onthuld. In de grote mate. ad jelot zorig, le et zo so, uh, tot, tot, so, uh, tot dat hij tot dat hij zo so, zo uh, so groot moet het, dat het niet zo so groot is dat bij hem al uh, behoefte zou ontstaan om te zoeken naar de manieren om dat, om dat te, te, uh, te, ver, te om dat te, te verbeteren. Ech, oh, om te zoeken naar de manieren, eich 147 lim, lim, uh, limalé et ha hoe, hoe die chisaron die behoeft dat, dat, dat gebruikt laten we alleen chisaron gebruiken vanaf nu hoe die chisaron te vullen Voilà, agen ha tsarich sarich kijk nou wat hij zegt dan en vandaar dat de mens dient vreugde, eh, zich verblijde daarin, daar, daarin, al kolpanim daarmee, al kolpanim, jes logisaron allerogelieud, want toch, hij heeft toch op zijn minst heeft hij dan het, een tekort aan het geestelijke, nou geweldig, dat hij dat nog tekort aan het geestelijke heeft, daarmee daaraan kan je nog dus dat, dat kan jou uh, een reden reden zijn dat je vreugde beleeft dat jij het al voelt dat jij het wel tekort heeft aan het geestelijke maar in tegenstelling tot de overige mensen ein klal shum want ze hebben absoluut geen enkele geen uh, uh, enkele notie van de geestelijkheid van, de van de linië, het geestelijke en nog een linie en nog twee linies 149 Ook als Adam ma et davar ze afalpi ze een ze davar chashuv et slo 150. וadam קן מחשיב זה, והוא משתדל לתת to dalla Hashem אל זה, זה גורем לו 115, שיאקבל חשיבות על רוחניו. ומשהו Adam יחוליגיות בשמחה. ועל איגי זה, הונדרט ואין פייפתח, האדם יכול לזכות לדויקות מטעם, כמו שאמר בעל סולם, כי ברוך, 153 ואין פייפתח, מתדבק בברוך, היינו זה שהאדם בשמחה ונותן תודה שם. שעז הדם מרגיש שוחו מרגיש שוחו מרגיש ששם ברח אותו בזה שנתן לו להגיש כצד משוחו כדusha אז ברוח נדבק בברוח ועל ידי חשליות גזו אדם דתז الصفحه אל Sorry, pagina 147 bovenaan ga ik dan even beginnen de eerste lijnje. Gedoosha as regel 155 as baruch met de baruch met de beek van be baruch, hazo, hadam yachol chol lavo 156 leidwekut amiti zelfs te luisteren naar wat ik nu, wat ik lees, voor het komt van mij, het is niet van mij, absoluut dat alleen luisteren naar die woorden die komen uit de hemel dat geeft al zonder iets te begrijpen laat, laat staan dat jij al woorden begrijpt en langzamerhand die penetreren in jou, alleen dat is geeft al en is, is al al en, is een leven elixer We keren terug naar de pagina 146, beneden de laatste linie, de regel 149. Ook als je Adam mag dat waar zijn, en wanneer de mens relevantie daaraan uh, geeft, af, aan die, dat hij dus tekort schiet in, in het geestelijke, terwijl hij nog uh, vreugde daaraan beleeft. Maar hij voelt toch wel iets. waar. het Je wat zegt. Zelfs. Oh, uh, ondanks het feit. Dat het voor hem. Dat het voor hem nog niet. Belangrijk is. Dat hij het niet voelt als belangrijk nog. Maar hij doet zijn. Hij hecht belangrijkheid eraan. 150. Waar Adam ken mag En toch de mens. Geeft. To, kent belangrijke toe alze en hij probeert en hij tracht terwijl hij in de rechterlein dat is allemaal wat hij in de rechterlein doet dat hij probeert toch wel dat terwijl hij in de rechterlein bent is, nog een keer terwijl hij nu in de rechterlein is hij moet, hij moet de schepper prijzen en hij voelt in zichzelf dat hij te schiet in zijn in zijn nabij uh, in zijn samenvloeiing met de schepper dat is zijn tekort in de rechterlijn voelt hij dan tekort aan samenvloeiing aan de mate van samenvloeiing. en toch dat hij geeft dan uh, terwijl hij dat hij is tracht, tracht toch om de schepper te prijzen terwijl hij dan in de rechterlijn is uh, daarover Azzegoremlo, dat, ver, dat veroorzaakt bij hem, 151, Sheikhabel Harshivud, Al-Rohaniyud, dat hij zal relevantie ontvangen over het geestelijke. Alleen dat prijs wat jij doet, zal bij hem dan, dat de relevantie, waarde aan, aan het geestelijke doen toenemen. Om is ze, Hadam Jot, besimcha, en daardoor, daardoor kan de mens in vreugde blijven. Walid deze Ze, en daardoor, 152, Hadam Yacholli Zekot, en daardoor, op zijn beurt, kan de mens vaardig worden om uh, samen te vloeien met de schepper, zich aan te hechten aan de schepper. Mitaam, de arm, Kboshamar so zoals, so om de reden, zoals so Balsulam zei. Zit, citat die Baruch 353, met de Baruch, want Baruch, wie gezegende is, die hecht zichzelf aan gezegende belangrijk. Wie gezegend is, die moet zich aan gezegende aanhechten. Of wie wil gezegend worden, moet die ook aan gezegende aanhechten. Hainu, dat wil zeggen, Zesha, het feit dat de mens in vreugde is, we noten to en die geeft prijs aan de schepper, prijs de schepper, lof de schepper, Sha'azadam 154, dat dan de mens voelt, dat hij voelt dat de schepper berehuto, baza, zegende hem daarmee, daarmee, Shanatan loof de hargies, mashehu, kdusha, dat hij hem gezegend had daarmee dat hij gaf hem te voelen een beetje iets van de volgende pagina 147, de laatste pagina iets van de Gdusha van het heilige, de regel 155 as, en dan woorden komen van zijn vader citaat, Baruch met wegba Baruch de gezegende woord Aangegeerd aan gezegende, naar overeenkomst in overeenkomst naar eigenschappen. Waar de eerste moed zo en door deze volmaaktheid volmachtheid had wo de mens kan komen 156, leidt wie tot de ware samenvloeiing. En de laatste alinea, bezitter 157. Oh, ik moet eerst vertalen je moet eerst voorlezen niet moet ik zal eerst voorlezen ook erg aandachtig wanneer ik voorlees probeer te luisteren volledig en moet het ook jouw villa zijn ga mee met mij omhoog en trek met jezelf mee met mij mee omhoog naar de schepper samen met mij samen met zijn we sterker dan maken we een, een flinke een flinke uh, uh, een trein met vele wagontjes nou, dat wordt boven altijd op prijs gesteld we, 157 of we baas, o baas, amar zes la Adam, let sayer la tsmo אפילו בזמן שהוא נמצא 158 ותחליט השפלות שהאדם חושף אז אילו השם היה מאיר לו התעוררות 159 גדולה כמו שהוא היה מרגיש Ayzef faam, Bazman Aliya. Betek Shayamukan La Vod, avoda sesk, Aboda Kodesh. mashe Sheimke Nachshaf, She Einomarkish, Shum Davar, Ech hu Yachol, 161, Hainen Lirma לרמאות, לרמאות עצמו שיש לו שלימות אז עליו להאמין באמונת חכמים מה שהם הונדרט ואינצסטח אמרו לנו שהאדם צריך לצייר לעצמו כאילו כבר זכה להרגיש את 163 thirty six, hundred thirty six, זה ה' נגלה את החוק. Hashem בקול אvara, אvara, וְאֶחָוּ הָיָה אֶל מֹדֶה וּמְשַבֵּיהָ לַהַשֶׁם כְּמֹחֶנֶן, הוּא צִרְיָה אֶחָשָׁב, one hundred sixty four, לִגְיֹת מֹדֶה le shlemut amity. De laatste 157 we We u baal -Sulam en baal sulam amar say. she yesh la adam le Dat de mens dient voor zichzelf uh, Voorstellen, voorstellen, ze aan zichzelf voorstellen, uh, optekenen voor zichzelf als het ware. Afilo was man, 148 nimsa, honderdachtenveertig betachlit hashivlut. Selves in de tijd wanneer hij bevindt zich in de uiterste laagheid, shahadam koshev as dat de mens dan denkt in die toestand, ilu hashem ha ja me lo dat de mens dan denkt, ilo Hashem, hij ja me hier lo, rut g'dola, dat uh, dat was was de schepper had, had de schepper hem uh, gestraald op hem, uh, hem uh, licht gegeven met een geweldig grote uh, opwekking. Kmoosje, huga, ja, margish, eze pa'ambasman, ja, zoals hij gevoeld had soms en, en, en sommige keren in, in de tijd van opwekking, die mens. Beter Better, la Lavot 160, Abodata code Dan zou hij zeker kunnen werken uh, aan het werk van het geestelijke. Dus wanneer hij dan in een, in een lage toestand bevindt zichzelf, in een, wanneer hij down is, ter neergeslagen of zo, dat, of een lage, lage toestand. De meest lage toestand. Dan moet je zichzelf als het ware emulatie doen. Emuleren zichzelf. Zien zichzelf als het ware. Herinneren zichzelf. Op, Opwekken bij zichzelf. Die toestand wanneer hij was in wel een opwekking. Voor het geestelijke. Die regime. Die sporen van die toestand. Die smaken van die toestand. Van opwekking in zichzelf. Moet je dan weer laten, tot leven oproepen zichzelf, dan zou je wel toch kunnen werken voor de schepper, voor het heil, heilige. Zo so moet ook de mens doen. Uh, zou die dan wel kunnen dat doen? Natuurlijk. Maar ze imken in tegenstelling tot nu. in no margishum dat waarbij hij niets voelt voor het geestelijke. Ech, hoe kan hij? 161 Lermot atmo zichzelf uh, be, te, zichzelf bedriegen. So, yeshlo slimmoed dat hij slimmoed heeft, dat die volmaaktheid heeft. Van het woord salom. Als Allah vlamin, dan geeft hij ons advies. Goed, hier is belangrijk. Als Allah vlamin, dan zegt Jehuda Aslik de grootste. Kabbalist van de laatste eeuwen. Vanaf Ari. Uh, Als Allah vlamin dan aan hem is te geloven, hij moet dan te geloven, hij moet te gelo hij moet geloven. Bij Monad door geloof van de wijzen. Mashe hem 162, Amrulanu, wat zij ons hadden gezegd. Shahadan, zarik, let's say, er laat smal. Dat de mens dient zichzelf dan die to, in die toestand. Eh. Uh, eh. Uh, en als ze zeggen verbeelden, als je, we niet verbeelden. Wat wait, wat ik zeg, emuleren, ja? In het Engels. Emulate. In het Engels. Dus emuleren, eh. Uh, uh, ja? Dat is. Dat we zeggen dat als een mens. Uh, arm is, dan kan je, nou, kan je naar een film bijvoorbeeld, naar Dynasty, en hij voelt, uh, hij voelt zichzelf dan net, of hij ook rijk is, of zo. zo ook een mens kan zichzelf, bij zichzelf op, op, opwekken, gevoel van opgewektheid. Dat is allemaal aan ons. Dus hij zegt, dat aan ons is gegeven, om te geloven door, de, door het geloof van de wijzen, hem, 162, Lanus, wat zij ons hebben gezegd, dat de mens dient zichzelf uh, beeld te maken, wat hij zegt. Of voorschilderen aan zichzelf, voor zichzelf. En tafereel maken. Laat ze voor zichzelf. je, als alsof hij al waardig is. Waardig was. Lehargis et mitsijut om de. Realiteit van de schepper, 161, begonnen in al zijn organen te voelen. 161 de komende, we ehoe hayaas En hoe zou hij dan prijzen de schepper en hem. Uh, hulde brengen in die toestand. Kmochen goed zereichachtig, zo so dient hij ook nu doen te doen. 164 ligiot mode om ligiot mode om, om te schenken om desgevraagde te danken en hem hulde te brengen. Geïlo zaha kwar leslo moet hamiti, alsof hij al waardig hij is om, alsof hij al de ware volmaaktheid, waarheid, uh, uh, waardig is, is nu al. Dus hij moet immoleren zichzelf, hij moet zichzelf, in welke toestand hij ook bevindt zichzelf, nu, terwijl hij in de rechterlijn is, moet je zichzelf voorstellen zichzelf, dat hij dan volmaakt is. Hoe zou hij dan, dat al zijn organen zou dan hulde en prijs en dank aan de schepper zou zeggen? Als hij in zo'n toestand zou zich bevinden waar hij nu van opkeek, dat het, zou hij dat zo zijn en hij wil graag dat hij ook in die toestand blijft en die wil hoe zo zou hij dan dat graag dat gaan doen, zo moet hij ook nu dat doen want we hebben geleerd wie is tzadik wie is rechtvaardige hij die strijft om, om, om rechtvaardige te zijn want als wij onderweg zijn naar de volmaaktheid zelfs als wij nu ook, precies op dezelfde manier is ook met ons gesteld als wij nog nu nog niet volmaakt zijn, verre van volmaaktheid zijn maar wij streven naar volmaaktheid volmaaktheid staat voor ons, als het ware in de ormakief, voor ons, omringend ligt, wij weten dat er ons voor ogen staat, wij weten dat dit de weg moet nog gegaan worden, maar wij gaan in die richting in die richting, we weten zeker dat wij daar komen dan is het net dat wij, als wij dat weten dan kunnen wij het naar binnen, naar ons toe halen in onze huidige toestand om nu alvast die volmaaktheid te bereiden, te, te ervaren en nu alvast die dank geven en die prijs geven aan de schepper en die lof van hem te zeggen als, hem, als wij zouden zeggen, wanneer wij naar volledige, naar, de eindpunt, naar het eindpunt van onze vervulling zouden komen, kunnen wij al nieuw, alvast dat doen. En daarmee, zegt hij, versnellen wij en brengen wij sneller en dieper. En, en, en, en, en in die huidige toestand brengen wij die uh, samenvloeiing met de Schepper. Lishana Haba, Jerusalem. At the at common year in Jerusalem.